12 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zijn waarschijnlijk twee nieuwe aanslagen gepleegd na de zes aanslagen van uren geleden. De politie meldt dat er opnieuw explosies zijn geweest. De overheid van Sri Lanka heeft voor het hele land een avondklok ingesteld. Iedereen moet tussen 6 uur s avonds en 6 uur s ochtends binnen blijven. Ook willen de autoriteiten WhatsApp en Facebook platleggen. Eerder op de dag waren er aanslagen op drie hotels en drie kerken... in Colombo en op andere plekken in het land. Er zijn minstens 138 doden en ruim 400 gewonden. Volgens het Franse persbureau AFP zijn er ook Nederlanders omgekomen. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat niet bevestigen. Reisorganisaties Corendon en Thomas Cook laten weten... dat al hun Nederlandse klanten veilig zijn. Toei zegt geen Nederlanders te hebben ondergebracht in de getroffen hotels. Wie de daders van de aanslagen in Sri Lanka zijn is nog onduidelijk. Ze lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen. De luchtkwaliteit in delen van Nederland is slecht vanwege paasvuren in Duitsland. Onder meer vanuit Urk, Assen en Amsterdam komen meldingen van een brandlucht en stankoverlast. De oostenwind blaast de rook- en roetdeeltjes van de vreugdevuren naar het westen. In Nederland zelf worden vandaag de paasvuren ontstoken, al zijn dat er veel minder dan gebruikelijk... Vanwege de droogte zijn veel paasvuren verboden. De Nederlandse vetcup-tennisters zijn gedegradeerd. De derde wedstrijd tegen Japan werd verloren. Daardoor kwam de ploeg van Paul Haarhuis op een 3-0 achterstand... die niet meer goed te maken was. De vierde enkel partij werd daarom niet meer gespeeld. De dubbel werd ook verloren. Oranje is nu gedegradeerd uit de wereldgroep 2. Het op één na hoogste niveau. Het weer nog. De zon schijnt volop bij 20 tot lokaal 25 graden. Alleen op de Wadden en rond het IJsselmeer blijft de temperatuur wat achter. Ook tweede paasdag is er veel zon en kan het nog een graadje warmer worden. Na de Pasen blijft het nog een paar dagen warm. Maar de kans op bewolking en regen neemt wel toe. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Op te boksen, maar nou, dan is het goed. Dan doen we het zo. Goedemiddag, dames en heren. Dan zijn we dan live vanaf Vintage at Zandvoort van de Zuider parkeerplaats. En ik heb een aantal verschrikkelijke gezellige mensen bij me. Roy van Buring is er onder andere. Goede, goede, goede, goede ja, ja, er, oh, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn lekker aan het lunch hier. Hè, ja, ja, ja, er staat uh, een hele tafel vol met gebak en broodjes. En, uh, en weet je wie er ook is, dames en heren? Dat kun je je niet voorstellen. Maar Dolly is er ook. Goedemiddag. Mag ik de uh, microfoon. Ja, die er staat open Dolly. Staat die op, ik hoor ja? ja. ah, Oké, okay, nou goedemiddag allemaal. Wat leuk dat jullie luisteren. En, uh, een, ik ben afgelopen. blij dat we hier met die tafel met gebak en broodjes zitten. Want zo hoort het natuurlijk ook bij ja. Zandvoort Lunch. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, zo hoort het ook bij Zandvoort Lunch. Maar goed, uh, we gaan uh, voor deze vier uur lang radio maken. Hier, oh, bij, uh, oh, oh, oh. hier uh, vanaf uh, deze zonovergoten uh, parkeerplaats hier. Met, uh, nou ja hoeveel uh, oude VW's zullen er staan? Nu zijn ze geteld. Ja, ik sowieso 130 kampeerders. Kampeerders? Zo, dus Kampeerders, best veel, hè? ja. ja. En, het is volgestroomd Volkswagen's hier uh, op het uh, mooie parkeerpad zuid, midden in de duinen staan die mooie VW-busjes en ja. natuurlijk uh, ook uh, de kevertjes. Dus uh, helemaal geweldig. Ja, nou. we gaan straks alle ins en outs vernemen van Michel Faas, uh, de grote initiator uh, in dit hele geheel. En uh, die gaat ons uh, vast en zeker alles vertellen over hoe het dit jaar verlopen is. En we gaan natuurlijk ook even een korte terugblik doen naar de vorige jaren. Ja, en Want daar valt ook wel wat over te vertellen. Zeker, hè? zeker. Ja. Maar weet je wat ook leuk is? Ik ga zo meteen het dorp in met de microfoon. Oh, en, uh, en ik ga dat leuk? In, uh, met in, uh, <lacht> een kever op stap. En uh, we gaan eens even vragen wat het dorp nou hun verhaal is achter zo'n uh, kevertje. Ja, jongens of... Maar ja. hoe bedoel je met een, met een rijdende kever? Heel veel kever, mensen hebben je. toch altijd een verhaal? Een, een, een Volkswagen kever Ja, ja natuurlijk, ik zie je net als paashaas lopen. Ik denk misschien heb je straks een keverpak aan. Ik ga als kever. Ja, dus je gaat met een, met een Volkswagen kevertje het dorp in. Ja. Ja. Met een microfoon. En dan even vragen wat het dorp nou van de busjes en de kevertjes vindt. En hun ja. verhalen erachter. Want uh, er is altijd een, een promotiedag. Die dit jaar helaas niet door is gegaan door de uh, verbouwing op het Ja, uh, Maar... Um... Daar hoor je altijd wel verhalen van mensen van. Oh, ik heb dat wel eens meegemaakt met zo'n En die zo wil je nu ook even vroeger op, op, op die manier en gaan ja, binnenhalen. Ja, wij gaan dan eens even uh, kijken wat we doen. Hoe laat ben je uh, terug ongeveer? Ik ben over een uurtje terug. Over een uurtje. Oh. Ja. Nou, dan horen we graag van je wat de reacties vanuit het dorp waren. Zeker weten. Dus en uh, en uh, we hebben natuurlijk ook uh, heerlijke muziek bij ons. Want uh, tussen alle gesprekken door gaan we lekker muziek draaien. Okay. Ja toch? heb ja, van ik alles denk mooi uitgezocht. En we gaan natuurlijk ook zo als gewoon op het halve uur. Het Weet je wat het probleem is? Het wat zeg je nou allemaal? Weet je wat het probleem is? Dus ik heb nog geen snoertje naar mijn lip Je hebt Ach, geen snoertje? We nou, uh, dus dus zijn dat daar even professioneel. Dolly, ik uh, klets het even vol. Ik ga dat even regelen. Nou ja, ik was al aan het kletsen. Maar. Jullie onderbreken me steeds. Het duurt het lekker? Ja, ik heb nog steeds geen lip op zo'n snoertje. Potverdie. Doei. Ah, daar komt het snoertje. Het is net een. Heerlijk Vlaams, daar zien we dan weer met de dik voor elkaar, show. Of zoals de Fransen het zeggen. Waar is de koffie. Ben jij dan de groot? Nee, als een dik van elkaar is, Ik ben een uh, van die dames. Oh, lekker! Ja. Nou, ik ga dan, dan maar een muziekje doen. Hebben. Zeker weten, we gaan lekker naar een stukje muziek en zometeen Michel Vaas hier op UZandvoortse Radio. Best Moet, uh, met de swinging blue jeans. De uh, <laughs> muziek moest een beetje vintage zijn. Oh, okay. ja, Lekker, hè? En dan krijg je wel Ook dat is leuk. Tjeke tita. Ja, vind je het goed? Oké. Okay. Wrong. You're in shame by your own sorrow In your eyes There is no hope for tomorrow How oh, I hate to see you like this There is no Tell me the truth I'm a shoulder Ik zie Als je zo om je heen kijkt. Allemaal van die heerlijke antieke VW's. En er staat hier het mooiste aan de Ik zou als ik u was. En ik ben de zon een beetje zat aan het strand, Gewoon eens even komen bekijken hier. Want het is echt helemaal te gek wat je hier ziet. Allemaal prachtige oude VW's. Busjes. Kortom. Nostalgie. En daar hebben we ook nog van die dampieren? Nou, wat wil je de mooie? Ja, je. Wat zeg je dan niet? wel een paar dingen bedenken die je meer zou willen dan dat. Ja, vertel. Wat zou nou, jij meer Michel Vaas bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, wat dacht jij? Ja, ja, ja. En, en, en sterker nog, hij is er. Hij ja, is er. Oh, wat verrassing. Je verwacht het niet, goed hè? Goed in een microfoon praten als je wel een ja, microfoon, Michel, dan ja, komt het ja, helemaal goed. Ja. Michel, welkom ja. bij ons uh, in ja, het dit. programma. Oh, het ga ik hard ineens, zeg. Zo. Welkom bij ons aan tafel. En, uh... Jullie welkom bij ons. Ja, ook dat yeah. nog. Ja, welkom bij elkaar. Yeah. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het heerlijk om hier te zijn. Ik zit te genieten met volle teugen van al dat fraais wat hier rondom ons staat. En het mooie weer natuurlijk. Mooie wat een weer. prachtig cadeau is. Ja. Hè? Ja. Dit ja. jaar ja. hebben we ook wel anders meegemaakt. Ja, ja. ja. Ik, zal, uh, ik zal u voorstellen. Michel Vaas, uh, bij, bijna alle Zandvoort is wel bekend en omstreken. Nou. Uh, <laughs> niet? <laughs> De grote initiator achter dit uh, prachtige evenement. Vintage, het Zandvoort. Ja. Um, de luchtgekoelde Volkswagen's is, uh, komen hier jaarlijks bij elkaar... Uh, dat organiseer jij samen met een team. Ieder ja. jaar weer opnieuw. Ja, ja, Hoeveel ja. jaar doen jullie dat al? Dit is het zevende jaar. Het zevende, het zevende jaar alweer? Weet ja. je dat ik in mijn hoofd had vijf jaar? Maar nee, het zevende, zevende. jaar alweer. Het staat ook op mijn t-shirt, hè? Zevende editie. Oh, dat was me nog niet opgevallen. Oh. Nee. Ja, ja. Ik kijk steeds naar wat anders als ik naar je t-shirt kijk. Ja. Maar in ieder geval... Ja, god. Uh, het zevende jaar alweer. En, en je hebt vast en zeker daarvoor al heel lang met zoiets in je hoofd gelopen. Hoe, hoe lang... Zat dat, zat dat al, speelde dat al bij Michel voor dat je dacht van... ik ga eens kijken of ik hier echt wat organisatorisch mee kan. Dat komt door andere evenementen. Echt waar? Ja, ja, ja. Wij ja. Zijn, wij, in onze Volkswagenbus gaan wij natuurlijk zelf de, de, de evenementen in Nederland... en in Duitsland en België, die, gaan we, die evenementen gaan we af. Ja. En terloops kwam er een keer, zeker als een gaatje, kwam er op een gegeven moment van, joh, dat kunnen we ook wel in Zandvoort doen. Kijken ja. of er animo voor is. Ja. En een beetje uh, lopen rond met een paar gasten. Van eerst uh, zou dat wat zijn, zou dat wat zijn. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En we zijn begonnen met, uh, nou ik denk de eerste keer op een, op een camping hier in Zandvoort. Ik denk de eerste keer dat we misschien 30, 40 auto's hadden misschien. Als en dat zoiets. was, meen ik, uh, bij de... Aan de boulevard, hè? Ja, bij een camping ja, waren ja, jullie ja, toe begonnen. Ja, ja. die is er ja. niet meer, die camping. Nee, die camping is er nee, niet meer. en uh, ik, ik, Volgens mij werd de ruimte ook wat te klein daar voor jullie ja, op een gegeven ja, ja, moment, ja, hè? daar zouden we uh, rond de tachtig auto's kwijt kunnen. Ja. En bij de derde keer dat ze het daar uh, hebben georganiseerd... stonden de mensen op een gegeven moment boven aan de boulevard helemaal. Mijn god. Ja, ja dat kan niet. Nee, dat nee, kon niet. Dat dus, werd te gevaarlijk ja, ja, ja. ook, hè? En, uh, en toen gingen ze bij de camping gingen ze verbouwen... ja. Uh, de camping die had aan de buitenste ring hadden ze, uh, een, een groot gedeelte waar wij auto's konden parkeren. Dan kon ik ongeveer dan, zeg maar, de 50, 60 auto's zou ik daar kwijt kunnen. Ja. En de camping die heeft op een gegeven moment, hun uh, uh, volledige recht natuurlijk, hebben ze daar allemaal vakken van gemaakt en die afgezet met uh, struiken, met bomen en allemaal dat soort dingen. Dus in een keer ging ik terug van, 40, of, uh, van uh, 50, 60 auto's op die ring naar 40 auto's. Ja, ja waarom moet ik die andere dertig kwijt dan? Ja, dat, dat wordt lastig. Dat, ja, je ja. kan ze niet even in je nek leggen. Nee. Net toen ben ik met de gemeente gaan praten en ja. toen kwamen we op dit terrein uit. Mooi. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is zeker geweldig. En nu staan er 150 auto's. Dit jaar? Nu staan er 150, 150, 150, 150 auto's. auto's. En, en dan, dan zijn er ook mensen die overnachten hier al ja. die dagen ja. of al die nachten ja. dan. Ja. Hoe, hoeveel mensen slapen hier elke nacht? Wij hadden vanaf vrijdag tot en met de maandag, hadden maandag rond de 90 reserveringen. 90 reserveringen. 90 reserveringen, dus dat zijn al de auto's, dat zijn dus de mensen zoals wij te noemen de ja. slapers. Ja. Zoals wij te noemen. Dat waren er 90. Ja, ja. Dus 90 auto's, dat betekent al 180 man. Jeetje Als je uitgaat van twee mannen in een ja. auto. Ja, ja, ja, en daar moet heel wat voor geregeld worden. Hè? Voordat ja, je nee. mensen hier kunt laten slapen. Je en ziet het. En, uh, <lacht> ja, ja, ja, ja. Hoe lang zijn jullie van tevoren daarmee bezig? Of zeg je, zodra we alles hebben opgedoekt, de, de week erop komen we alweer bij elkaar? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat niet. Meestal beginnen we ergens in augustus, september begint het te kriebelen. Ja. En dan gaan we de, de planning <lacht> weer maken. Wat we wel 9 van 10 keer wel doen na het evenement is gelijk kijken naar de datum voor het jaar erop. Ja, uiteraard. En dan augustus, september ja. komen de eerste vergaderingen bij elkaar. En dan gaan we uh, uh, kijken wat, uh, hoe we het weer in elkaar gaan zetten. En ja. of die tenten nog verder naar achter gaan. Want dit jaar zijn ze 10 meter naar achter gegaan. Deze Hoe tenten, bedoel je? Naar achteren gegaan? De, de tenten die staan normaal staan ze tien meter naar voren. Maar omdat we al wisten dat het zo druk zou worden... hebben we de hoofdtent en de, oh, de, de organisatietenten... Organisatie die... die hebben tien meter naar achteren gezet. Zodat er meer plek is voor Zodat, anderen. Precies. Ja, ja, ja. Ja, maar, ja, maar zo zal je elk jaar waarschijnlijk iets moeten gaan bedenken. Want ik ja. denk dat de populariteit alleen maar gaat toenemen. Ja. Zeker als je elk jaar gezegend wordt met dit, jaar, met dit weer. Ja, nee, dat als de verwachtingen het, Als het zijn. net zo druk was als gisteren... Ja. dan kan er niks meer bij dan houdt het op. Echt waar? Vol is vol. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dan is het echt krap tegen elkaar aan het parkeren. En, uh, ja. Ja. Maar het kan ook niet te krap, want je hebt ook met de regels te ja. maken natuurlijk. De brandweer zegt ook van zoveel ruimte moet ja, tussen. Ja, uiteraard. En, uh, en ja, dat is ook terecht. Dat is ook ja. een verhaal wat enorm meespeelt. Ja. De veiligheid van ja. je gasten moet ja, 100%. ook... Uh, ja, Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja, is heel belangrijk, laten we het zo zeggen. Ja, ja en die vergaderingen. Ja, ik, ik neem aan dat er eigenlijk buiten de vergaderingen... Op, ook heel veel over gesproken wordt. Want ik, ik ga ervan uit dat... Jullie, jullie zijn met een team, neem ik aan, ja? die van alles regelen. Ja? En dan ga ik er ook maar even gemakshalve vanuit dat dat ook allemaal Volkswagen ja, de, liefhebbers zijn. In het team zit mijn vrouw Claire Jongmans. Ja? Uh, mijn maat uh, Michel Luier. Ja. En uh, Michel rijdt ook in een Volkswagen. Ja? En Michel zit hier. Okay. En dan okay. hebben we Orno, Orno ja? Nou, Die rijdt dan geen Volkswagen, maar die zit er wel in. En dat zijn eigenlijk de vier personen waar het... En dan heb ik natuurlijk nog een mannetje of tien. Ja, tien, twaalf eromheen. Ja. Uh, die helpen met het opbouwen van het evenement. Ja, ja. Michel, Michel zijn zoon die zit erin. Een uh, uh, paar vrijwilligers die hier op het terrein staan. Uh, Gertjan jan Ven, Nou ja, ik hoef die naam niet ja, te noemen. Ja, want die heb je natuurlijk ook keihard nodig. Ja, hè? Mensen enorm. die alles in goede banen ja. leiden. Ja. Die mensen ja. begeleiden. Ja. Uh, het Rode Kruis ja. moet je natuurlijk hebben. staan voor eventuele calamiteiten. ja. ja. ja. Ja, ja, ja, er komt heel wat bij kijken. Zeg, weet je ja. wat we doen? We gaan even een plaatje draaien. En dan praten we zo weer verder met Michel. Oké, okay, ja, ja, dat is goed. Een goed plan, niet. Ja. We gaan een plaatje draaien. Draai jij maar even wat. Ja, het lukt hoor. <laughs> dat lukt. lukt. A new place to dwell. I'll be so lonely, I could die Oh, though it's always crowded, you still can find some room For broken hearted lovers to cry there in it blue I'll Be so, I'll be so lonely, baby I'll be so lonely, I'll be so lonely, I'll be so lonely, they could die Now, Keep flowing, the desk clerks in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think it's think you're so lonely, thing, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, and you've got a tale to tell, when it's so lonely, baby, well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. In in England, in uh, ja, ja, daar zijn we weer terug. Michel Vaas zit nog steeds bij ons aan tafel hier bij ZFM Zandvoort op locatie. We zijn hier bij het vintage in Zandvoort-Zuid, bij, uh, bij het parkeerterrein in Zuid. Het is een grote, drukke, gezellige boel. En uh, het is nog nooit zo druk geweest als dit jaar. Mede natuurlijk door het mooie weer. Maar zeker ook door alle publiciteit van de, door de jaren heen. En de mond-op-mond -mond reclame. En de geweldige organisatie die in handen is van Michel Vaas en zijn team. Je wilde nog even hebben ook over... Uh, we hadden het net over de vrijwilligers. Alles wat er omheen komt kijken en... Um, jullie hebben ook bedacht om ieder jaar een goed doel te verbinden ja. aan het evenement. Ja, ja. Wie de... hebben jullie dit jaar uitgekozen? Dit jaar is de doel. Zandvoortse Renningsbrigade. Uh, die hebben we dit jaar uitgekozen als, als goed doel. En de reden waarom wij een, een, goed, doel er is aan, of een goed doel eraan hangen is dat... Uh, uh, in de loop der jaren hebben die mensen ons ook geholpen met het opbouwen van het evenement. Ja, en op deze manier kunnen we het terugdoen. Dat vorig is mooi. Jaar, ja, vorig jaar hadden we het Rode Kruis. Ja. Die hebben ook een bedrag van 380 euro vast, volgens mij. Dus dat, dus dat netjes. is netjes. Ja, superleuk. Ja. En gisteren zijn jullie daar al mee begonnen? Hè? Want gisteren was hier uh, uh, makreel, uh, ja. de makreel de, de, roken. De, welke vereniging doet dat? Dat makreel roken? Ja, ik weet niet of het een vereniging. Oh, is maar... geen vereniging? Gewoon... Uh... Nou, Jef Jeff de Vos. Oh, Jef de Vos ja. heeft dat gedaan. Ja. En, en alle broodjes die verkocht werden... en de makrelen, alles wat dat uh, in het laadje heeft allemaal gebracht... gaat dit jaar allemaal naar de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja. ja. En vandaag zijn er geen makrelen? Nee. Ja. Vandaag hebben we beenham en worst. Broodjes beenham, broodjes ja. worst. Dus en... mensen, ik zou zeggen, ga nou even niet lunchen... en kom gewoon hier naar het vintage evenement... want dan krijgt u... Een broodje wat u gewoon niet snel zult krijgen. Dat nee. ligt niet in uw eigen koelkast. Want, uh, door wie worden deze broodjes gemaakt? Of het beleg in ieder geval? De, vandaag is alles gesponsord door uh, Marcel Horneman. Kijk, dat ja. uh, bedoel ik maar. Ja. Daar zijn we erg blij mee. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En, en uh, het kost ook niet de wereld, geloof ik. Hè? Ik geloof voor 2,50 een broodje. 2,50 heb je een, een broodje met inderdaad met je broodje Benham. Of een broodje, nou wat is het, worst. Ja. ja super. Ja, ja. En ze hangen nu in de rokerij. Ik denk dat ze over een half uurtje, een uurtje zijn ze klaar. Ik ruik nog niks. Nou, staat zitten we, in de hey, we zitten verkeerd in de wind hier. De wind staat van ons af. Dat is nou weer jammer. We nou, gaat een half uurtje in hebben alleen een okay. <laughs> we hebben, we hebben alleen een brandlucht vanuit Duitsland. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ook een rooklucht. Ja, ja, ja. Ja inderdaad, want uh, zo is het mensen. De, we kunnen last hebben door de oostenwind van de paasvuren die vanuit Duitsland komen. Dus u wordt ook gevraagd uh, niet uh, constant de brandweer daarover op te bellen. Wel natuurlijk als u denkt van deze, ah, deze lucht komt niet uit Duitsland. Dat is echt in de buurt, belt u dan wel. Maar over het algemeen kunt u dus een uh, rooklucht ervaren van de, van de paasvuren vanuit Duitsland en het oosten van Nederland. Nou, hartstikke mooi dat dat ook weer tot de mogelijkheden behoort. En dat jullie daar uh, een ruimte voor gemaakt hebben. Ja. Is er nog iets, iets gebeurd de afgelopen dagen waarvan je zegt van... nou, dat moeten de Zandvoorters toch wel even weten? Nee, of is alles rustig verlopen? Het is allemaal top verlopen. Uh, S'nachts hebben we natuurlijk wel bewaking hier rondlopen. En die spreken dan s'morgens voordat hij weer terug gaat uh, naar de zaak. En dan hoor je van die gasten inderdaad, Joh, het is gewoon super relaxed allemaal. En ja. er gebeurt helemaal niks. Nachts. Maar dat en... voel je hier ook, hè? Ja, het is, het is, het is heel uh... mellow. Ja, ja, nou, dat, ja. dat wou ik zeggen. Want ja. je hebt helemaal ook niet in de gaten dat er zo verschrikkelijk veel mensen zijn. Nee. Terwijl je ziet ze lopen. Maar iedereen is, is gewoon lekker uh, ontspannen en vrolijk. En uh, ja, iedereen kijkt zijn ogen uit. Eigenlijk... Er was geen onvertogen woord. Eigenlijk zijn we allemaal verstokte hippies. Eigenlijk wel, hè? Ja, ja, ja. ja ik moet ja, ja. even iemand gedag zeggen. Ja, ik zie het, ja. Doch? Ja, dames en heren, dat gaat hier de hele dag door. Michel wordt constant aangeklampt en geroepen en uh, gedaan, want ondanks dat ze hier natuurlijk allemaal komen voor de mooie auto's uh, Top, en de jongens. gezelligheid, komen ze allemaal ook natuurlijk een beetje voor uh, Michel Vaas, hè? Is dat zo? Wel, nee, ze komen nee, voor ze het komen evenement. Nee, komen ze niet voor jou? Wel, nee, nee? voor het evenement. Nou, als ik zie hoe nee. ze allemaal om je nek hangen ja. en met je bezig zijn. Ja. Nee? Nee gaan we nog even een plaatje we gaan straks ook naar het regionale nieuws denken hè hier the cold may stay one breeze and calling ancient nice and I choose all all right we the standing right. the shoes now and hold the scene in a whole way maybe get the come a ball I'm a never-toothed god, baby, this year You the common, not choose truth, not right, but not sure, hope I hope just get along the common, not time Over different stand, light the shoes, go got my man You've been trusting the man to call the radio girls The land that you're not but of how hard to contain. face to go. We've been seeing in the center, and the shoes coming in. This is too early, cars are number four. All the cry to stay. I spy chest, let's eat Baby, but I'll dance till Uh, volledig onuitspreekbare en Peace and Chuso of zo. Uh, nee, rustig, hangen. ik moet eerst je microfoon openzetten. Ja, zeg het. Priest ja, and colonization like Chuzo. Ja, jij, jij spreekt toch al je talen, hè? Jij. Ja, vroeger. Ja. Goeie. Wie ja, ja, ja, ja, ja. spreekt even de talen? Het was uh, Dion, als ik het goed heb. Ja, Priest and Chuso. Peace and like Chuzo. Oké, okay. nou, ik ben blij <laughs> dat jij het weet, want ik weet het niet. Hey, uh, we gaan zo naar het nieuws. Ja, maar ik, uh, ik, ik zit hier nog steeds met Michel Vaas aan de tafel. De grote initiator van het uh, vintage gebeuren hier in uh, Zandvoort-Zuid. Ja. He? En één ding vraag ik me toch nog heel erg af. Want uh, waar komt nou die fascinatie voor Volkswagen's bij jou vandaan? Ja, dat moet in je zitten. Nee. Hé, hey, zijn we er niet bij? Ja hoor. Ja, zijn dat we dat er moet bij? in je zitten. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon een virus. Ja, dat dat vind kan ik niet flauw. anders. Nee, nee, nee ja, een virus. Niet... Ben je ermee geboren? Of is het is het vanuit ouderlijk huis? Of of Juist. ben je als kind een nee, keer nee. tegengekomen? Ouderlijk huis. Ja. huis. Ja, ja dat ja, heb ja, ik ja, ook. Mijn ja. vader was ook altijd ja. met kevertjes bezig. Ja. En van daaruit, altijd als je een kever ziet, draai je toch altijd je nek om. Ik, ik, weet je wat het ja. is, Lolly? Weet je wat het is? Kijk, de, vlak na de Tweede Wereldoorlog was er, bijna, was er bijna niet anders dan kevers. Nee, klopt. Van de, van de tien auto's die je op straat zou rijden, waren er negen kevers. Ja. Dat oh, is waar. Ja. Dat ben ik helemaal en dat een heeft een... heel lang geduurd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar toch is, uh, is het zich langzaam gaan ontwikkelen tot een heel apart volk... Kult. die met de kevers bezig zijn. Ja. Ik heb ook een poos in een kevertje gereden... En uh, toen, toen schrok ik. Ik denk, wat is er met mijn auto aan de hand? Maar toen kreeg ik in de gaten dat alle keverrijders elkaar heel uitbundig groeten ja, onderweg. Ja, dat he? klopt. <laughs> ja, ja, ja. Dat is toeteren, he? met z'n ja. allen zwaaien, ja. met die lichten. En ik dacht elke keer dat er wat met mijn auto was. Maar ja. ineens had ik hem door. Ik denk, oh, wacht even. We zijn vrienden, we zijn maatjes. Eindelijk heb ik vrienden. Ja, ja. ja. Nou, en dat gebeurt er als je in zo'n kever rijdt. Want er is hier ook, uh, vertelde Michel mij net, een... Uh, het, het, het jongste stel ooit staat hier uh, op de camping ja. bij jou met een kever die ze sinds een jaar hebben gekocht. Hoe Klopt. oud zijn ze? Uh, de jongen die is 19 ja. en zijn vriendin die is 16 of 17. Ja. Die hebben sinds een jaar uh, inderdaad een kevertje. Ja. Helemaal verliefd erop. Nou, maar dat snap ik. We zagen hem net rijden. Het ja, is een ja, prachtige ja. parelmoerkleur. Ja, prachtig. ja. Schitterend, zo'n champagne parelmoer. En dit is hun, uh, hun eerste evenement. ja. En dan komen die mensen die komen naar zo'n evenementje toe. Eh, of naar nou, zo'n evenementje naar een ja. evenement toe. En dan blijkt dus achteraf dat ze de helft niet bij hun hebben. Ja, nou ja, dat is ook logisch. Je eerste keer, je hebt Precies. natuurlijk geen idee. Je hebt geen idee wat je allemaal mee moet nemen. Nee. En dan aan alle kanten worden ze geholpen. Kijk, en, en... Dat, dat, dat is het hem, hè? Dat is die kevermentaliteit, ja. ja. hè? Die die, die ja. mensen onderling met elkaar hebben. Ja. Het is zo een ja. Uh, een band die ja, er ontstaat. Ook, iedereen helpt elkaar. Iedereen helpt elkaar. Is toch hartstikke leuk, hè? Ja, ja, ja. Ik, kan grote ook, familie. ik kan me ook voorstellen dat Claire en jij het heerlijk vinden... om uh, al dit soort evenementen af prachtig, te rijden. prachtig. Ja, en ik, ik snap ook helemaal dat jullie uh, die, die, die handschoen hebben aangepakt... en gezegd hebben van dit gaan we in Zandvoort ja, ook ja. doen. Want je ziet het, we hebben de plek. Ja. Het is hier prachtig, ja. mensen hebben het naar hun zin. Andere mensen genieten. Het is toch weer een visitekaartje wat je afgeeft voor Zandvoort. 100%. Dus... Uh, en ik vind ook, nou Zandvoorters, dus kom ook hier naartoe. Ga heerlijk zo'n broodje eten. Want dan draag je weer bij aan de reddingsbrigade. Maar en we die kunnen dat geld eten. ook weer. Oh, heb je ook ja, gewoon ja, ja, eten? Ja, oh, wat is een... Willy Wok staat hier. Willy Wok is er ook? Oké, okay, ja. Dat, die ja. hij verderop. We hebben de ijsjes van Sanremo. Oh, echt? Ja, ja die staan zo. ook hier. En daarnaast staat, uh, uh, ik moet even, uh, Koffie van Erik. Ook nog. Dus nou, we kijk o, eens alles aan. Is aanwezig, alles is Alles is er. Het natje, het droogje, broodjes, gezelligheid. Heerlijk. Ja, en broodjeswoogs. Broodjeswoogs. Broodjes, broodjes, broodjes. oh, ja, ja, ja. Zeker Ernst, ja. Ja, ja. Van de reddingsbrigade. Die is iedereen naar binnen aan het trekken om, om die pot maar goed gevuld te krijgen. Ja, nou, we gaan ervan uit dat er weer een paar honderd in komt, toch, Ernst? Ja, hoor. ja. ja hoor. zo is voor. het. Zo is het. Kunnen wij weer veilig zwemmen en op een luchtbeetje. Juist. Ja. Nou, ja, Michel, eens, uh, je hebt het hartstikke druk, zie ik. Ja. Want uh, hey, ik Je moet te er weer vandoor. Ja, ja, ik ja. zie het. Ja, ja, ja, Ik dacht dat je een spiraaltje had laten plaatsen, maar. <laughs> ik, ja. Je hebt gewoon haast. Ontzettend bedankt dat je eventjes hebt Jullie willen komen bedankt. vertellen. Ja, cool. En uh, natuurlijk namens alle Zandvoorters dus ook bedankt voor dit leuke evenement. Graag Hopelijk tot volgend jaar je weer. Oké, okay, Dank dankjewel. Je wel. <laughs> Hoi. Hoi. Dankjewel uh, Michel voor dit ontzettend leuke gebeuren. En wij gaan nu naar het... Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Vanuit het uh, Zandvoort-Zuid bij het uh, vintage evenement... breng ik u vandaag het regionale nieuws. En ik begin met, uh, met, met niet zo leuk nieuws eigenlijk. Want het aantal winkels in Zandvoort neemt sneller af dan het landelijk gemiddelde. Met de detailhandel in Haarlem gaat het goed. Maar, en daar daalde de winkel leegstand juist... Het aantal banen in de detailhandel nam het afgelopen jaar in de provincie Noord-Holland met bijna 4000 werkplekken toe. De gemeente Haarlem maakt zo'n 300 extra banen met, een, met die 300 extra banen een bijzonder sterke groei. Ook daalde de winkelleegstand sneller dan in de rest van Noord-Holland en dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Zuid-Kennemerland telt circa 160 leegstaande winkelpanden... En in Bloemendaal is het aantal winkels het snelst teruggelopen van alle gemeenten. Zandvoort met 5,9% en Bloemendaal met 7,8% horen bij de gemeente met een hogere winkelleegstand dan gemiddeld. In de dorpen is waakzaamheid op zijn plaats. Zandvoort heeft namelijk een hoge daling van het aantal werknemers per vierkante meter van 51 naar 43. De Jumbo-race dagen van 2019 op circuit Zandvoort op 18 en 19 mei beloven weer voor een fantastisch spektakel te zorgen. Tijdens een exclusieve persconferentie van Jumbo en circuit Zandvoort werd alvast een deel van het programma uit de doeken gedaan. Naast Max Verstappen gaat ook zijn teamgenoot van Red Bull Racing Pierre Gasly demo's verzorgen op het circuit... De Jumbo Race Dagen vormen een jaarlijks hoogtepunt op de Nederlandse racekalender. De toeschouwers krijgen naast de spectaculaire demo's onder andere races van het VIA-WTCR met Tom Coronel, Nicky Katsburg en Niels Langeveld voorgeschoten. Voor meer informatie en kaarten kunt u terecht op www.circuitsandvoort.nl.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 De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee mannen die het openbaar ministerie verdenkt van de beschieting staat gepland op 9 juli. Dat bleek donderdag tijdens een proforma-zitting bij de Haarlemse rechtbank, zo meldt het Haarlems Dagblad. De woning werd rond drie uur vanaf de straat beschoten met een automatisch vuurwapen. En twee weken later werd voor hetzelfde adres in Zandvoort een handgranaat aangetroffen, maar daar werd donderdag niet over gesproken. Na de beschieting verbleven de bewoners van het huis op verzoek van burgemeester Niek Meijer op een andere plaats. En ook legde Meijer al snel een gebiedsverbod op aan één bewoner van het huis. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee minderjarige verdachten aangehouden voor auto-inbraken op de Kiewitstraat en de Lijstenstraat in Haarlem. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Herugewaard en een 16-jarige jongen uit Haarlem. Het tweetal werd in de omgeving aangetroffen nadat de politie om drie uur een melding kreeg. Een van de jongens probeerde te vluchten, maar werd later alsnog aangehouden op de Lingestraat. Hij had zich daar verstopt. Dan nog uh, eens even kijken, want ik had nog een mooi berichtje bij me. Oh ja. De jury van de ondernemingsverkiezing van Noord-Holland heeft uit de 90 aangemelde bedrijven haar keuze gemaakt. 30 finalisten strijden op 15 mei aanstaande in Theater De Filharmonie in Haarlem om de beste onderneming van Noord-Holland 2018-2019 in de categorieën Groot Bedrijf, MKB Midden en MKB kleinbedrijf. Air Force was ook een van de genomineerden voor de verkiezing... voor de Zandvoortse ondernemer van het jaar 2018... die mede door de Zandvoortse Courant georganiseerd werd. Uh, tot zover het regionale... Oh, laat ik nog even zeggen dat u ook kunt stemmen natuurlijk. Dat dan als laatste even. Uh, u kunt ook meestemmen voor Air Force als u dat wilt. Dus, uh, dat kan tot 5 mei via ovnh.nl slash publieksprijs In ieder geval staat het Zandvoortse gemeentebestuur Falikant achter de nominatie van Air Force. Tot zover dan het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkustweerbericht luidt als volgt. Tja, de zon schijnt volop en het blijft droog. De noordoostenwind waait zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar 22 tot 24 graden in de regio. Tijdens de beide paasdagen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Ja, happy pace deze jaar. Na Pasen blijft het afhankelijk zeer warm voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. En wel komen er geleidelijk wolkenvelden voor en vanaf woensdag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Aan het eind van de week gaat de temperatuur weer omlaag. Dus ik zou zeggen, mensen, geniet ervan. Dit was dan het weerbericht volgens uh, Rico Schreuder. Dat was het weer. Round, round, get around, I get around. Yeah, get around, round, round, round. I've been beatin' natuurlijk ook. Dat hoort een beetje bij al die vintage auto's, dames en heren. Oh, ik sta hier echt te genieten. Er staan hier prachtige dingen. Dat hou je echt niet van mogelijk. Dat waren de Beach Boys. En uh, dat nummer dat, dat heette dus gewoon derhalve I Get Around. En nu zoek ik naar nou mijn kussertje En die heb ik hier. En dan kijk ik ervoor. Ik ben het! Nou, dan wil ik ook maar even iets van hazes kunnen ons opschrijven. Dat vindt Roy leuk. Dus, uh, live opname. Want I think you bring it. You even harder, Charlie Fox, waren dat. En uh, dat liedje, dat heette Mockingbird. Dat zou later nog eens een keer dunnetjes overgedaan worden... door uh, James Taylor samen met, uh, met uh, Carly Simon of zo. Ja, dat klopt ook weer. Had jij nog wat leuks te zeggen, Dolly? Of, uh, of... Nee, ik was selfies aan het maken. Dat dus oh, was... ben ik nu op Facebook aan het zetten. <laughs> Ze selfies aan het maken. Wat een eideltuid is het toch, hè? Een eideltuid? Ja, jij maar, staat erop. Ja, wat een erop, nog een. And it's Arthur Crumley, sweet soul music. Lekker hoor, Arthur Conley. Er mag gedanst worden trouwens dat mag best. De uh, vloer is wel een beetje ongelijk. Maar wat kan ons dat schelen? Het allemaal niks uit. Uh, Arthur Conley dus. En Sweet Soul Music. Het liedje dat heet Shala, la, la, la, la, la, la, la, la. We gaan uh, ons opmaken voor het uh, NOS Journaal. Dames en heren, het journaal van 1 uh, van uur. Dus ja, dat gaan we doen zo. Eerst nog even een stukje muziek. Ja. We got it together, didn't we? Dus ik zou zeggen, tot zo. We've definitely got our thing together, don't we? Think?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 Got it together baby